Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. In de ex-proces tegen Geert Wilders om zijn minder Marokkanen-uitspraken... vanochtend begonnen. De PVV-leider is er zelf niet bij dat hij het een politiek proces vindt. In de rechtszaal werden fragmenten getoond van de omstreden uitspraken... zoals beelden van een PVV-bijeenkomst na de gemeenteraadsverkiezingen in 2014... Aanhangers van Wilders scandeerden daar minder, minder... nadat hij hen gevraagd had of ze meer of minder Marokkanen in Nederland wilden. De rechter heeft veel vragen voor de PVV-leider... over de fragmenten en de uitspraken, maar kan die dus niet aan hem stellen. In het westen van China zitten zeker 30 mijnwerkers vast... na een gasexplosie in een kolenmijn. Het is nog onduidelijk hoe de kompels eraan toe zijn. In China komen vaak mijnongelukken voor... De mijnen zijn er nog altijd onveilig. Wel zijn er de afgelopen jaren maatregelen genomen om de veiligheid te verbeteren... en ook is een aantal kleinere mijnen gesloten. De autoriteit Consumentenmarkt gaat vanaf morgen autoadvertenties streng controleren. Kopers klagen dat in die advertenties vaak niet duidelijk staat aangegeven... dat er nog kosten bij komen, voor het rijklaarmaken van de auto bijvoorbeeld. Vanaf morgen kunnen dealers een boete krijgen als ze niet duidelijk zijn over de totaalprijs...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 Weer welkom bij twee uur lang Zandvoort lunch, Dolly, goedemiddag. Een hele goede middag, Charlotte. Een hele goede middag, luisteraars. Wat fijn dat u weer bij ons bent aan het begin van deze nieuwe week en de laatste dag van oktober alweer. En wat een stralende dag Dolly. Wat weer. heerlijk, hè? Dus we lekker binnenkomen, zou, zo, Zou toch? het zo de hele winter mogen blijven, denk je? Zullen we binnen? <laughs> Ik doe wel even een uh, bedje. Is goed. niet van de wijs brengen uh, en uh, we gaan uh, lekker muziek voor u draaien. Wat wou je zeggen, Dolly? Ik dacht, dat had ik nou juist gehoopt van wel, dat we eens een keertje van de wijs zouden raken. We <laughs> <Ja. laughs> volgen wonder... altijd zo trouw alle wijsjes. <laughs> okay. I wonder why, Curtis oh, Stigerts. Mooi, mooi, En dat noemen ze dan in de Volksbond een Engels walsje met cardan-aandrijving en dubbele.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 and you Blijft er zich maar afvragen. I wonder why. Uh, Al jaren, ja. Maar hij krijgt nooit antwoord. Vind je nee. eigenlijk wel sneu. Nou ja, het is wel zielig ja, eigenlijk. Ja, ja, dat ja. Vind ik eigenlijk ook wel. Ja. Ja, heb jij nog wat leuks? Waarom? Ja. Ja. Heb jij ja. nog nou wat leuks beleefd het weekend? Dat je zegt van, nou dat was toch wel zo, hè? Dat je, hè? Uh, Nou ja, niet spectaculair, maar ik heb samen met uh, Sam een mooie spreekbeurt gemaakt. Dus, Jij krijgt het, het cijfer. Nee, nee, nee. nee, nee hij, heeft, hij heeft het wel zelf. Maar omdat hij dyslectisch is, ja. uh, uh, mag, mag, uh, mag iemand anders het allemaal voor hem intikken. Oké, okay, wat even voor de dus, luisteraars: Sam is hoe oud ook weer? Uh, tien jaar. Tien jaar. <laughs> en, ja, ja. En, dat, dat vind is, even ik, kijk, dat de, ik dan leuk. om Dat te is doen. groep uh, zes? Uh, ja, groep zes. 6, groep 6. Ja, ja, ja. krijgen ze dan al spreekbeurten tegenwoordig? Ja, al eerder, dat, dat oh. gaat al van heel jong en dat wordt steeds iets uitgebreider en de, de, de, de criteria liggen steeds iets hoger natuurlijk mm -hmm. en het moet steeds iets langer duren. En, Wat was het onderwerp? Nou, oh, als het goed is, weet jij dat nog wel? Want jouw, jouw vriendin Yvonne, die heeft ons zelfs getipt, oh. want hij wilde het over een smederij hebben, want hij wil later graag smid worden. Ja. En toen heeft jouw Yvonne gezegd van... oh, er zit bij ons in Bloemendaal nog een smederij. En daar zijn we dus ook heen geweest. Leuk. Heeft hij rondleiding gehad ja, en daar hebben ze alles verteld. Oh, dat is waarschijnlijk misverstand dat hij eigenlijk Jan Smit wilde worden. Dus. Nee, gelukkig <lacht> niet. Nou ja. nou ja, gelukkig. Kan het ook slechter treffen natuurlijk. Dat is waar. Zo'n nou, zo, zo. Ja, ja dat ja. is ook zo. Dat is natuurlijk weer een hele stomme opmerking van mij. Nou ja, nou, dat ligt er maar aan waar je prioriteiten stelt. Als je. <lacht> Als je, als je gelukkig bent met een Smits uh, inkomen. Oh, no, no, no, no, no, Dan, uh, uh, je, dan moet je wel het smeden, esthetisch natuurlijk. Ja, natuurlijk. En ja, uh, de spijk wel, ja. spijkers af en toe op zijn kop slaan. <laughs> oh, dat doet, het, dan doet timmer, de timmerman doet dat natuurlijk. Nou nee, en een uh, smid doet dat ook bij een paard, hè? Ah, ja, nou, ja dan is weer een hoefsmid. Ja, nou ja, goed, dat maar dat kan, je, dat kan je ook worden. Oh ja, maar je kan ook ja. misschien dingen combineren. Maar als je, als je, mijn vader was smit Wist je dat, Donnie? Nee, wist Nee, niet? echt waar? Ja, mijn vader was smit Ach. Uh, maar die heeft uiteindelijk zijn uh, uh, technische carrière doorgebracht in de zonneweringenbranche. Oh. En zijn smidsrol daarin was dat hij bijvoorbeeld dat hij af en toe moest lassen. Uh, Rollen, ja, moest lassen. Ja. Ja, uh, dat het soort... metaalwerk dus. Het metaalwerk. Ja, ja. En, en ik weet nog dat ik, dat ik zelf nog een heel klein jongetje was. Ik ben nog ja. niet zo groot, maar toen was ik nog veel kleiner. Ja. En toen had ik een karretje, een zeepkist, weet je wel, dat ja. had ik dan zelf gemaakt van hout, Maar mijn ja. vader, omdat hij smit was. Ja. laste toen voor mij een ijzeren frame en die maakte dus dat er, uh, als je dus met je wieltjes tegen de stoep aanrijdt, dat, ja. dat die wieltjes niet weer onder die balk vandaan lagen en je weer Opnieuw dat ja, met zo'n zaal. Wat goed hè? Ja. Dus eigenlijk had jij die spreekbeurt even moeten maken met Sam. Ik hoor het al. Eigenlijk, <laughs> eigenlijk wel. Hé, he. ja. hey, we hadden het over iemand ja. die het maar uh, zich bleef afvragen. Ja. En de jongens van de Status Quo, die, uh, die, die hebben ook iets met wanderen te maken en dat zijn dan meer zwervers. Oké. Okay. Dan heb ik het natuurlijk over de Wanderer. the wanderer, the status quo. Dolly. Zie je toch maar, he? wat één letter een verschil maakt. He? Enorm. He? Het eerste nummer was een wanderer met een O, en nou een wanderer met een A. Maar dat is toch wel een wereld van verschil, hoor. I wonder why. He? Ja. Ja. ja. En, en wanderer is een zwerver, inderdaad. Ja, maar ja, ja, je spreekt het zo'n beetje hetzelfde I, uit, I wonder he? why, and I wonder where. Ja. Lijft een wonder, hè? He? Ja. Hey, uh, ja. wat ik ja. nog aan jou wilde vragen, hè? Ja. Maar, nou, God, wat wil ik nou weer vragen? Ik weet het Hecht niet. Heffendor, je brengt me ook helemaal van mijn stuk. Oh ja, sorry. Weg is ze apropos weer. Weg is weer. <laughs> uh, oh ja, nee, ja. ik wil dan het hebben dat het, het feit... het, het, het luisteraars, ja. ga zitten, want nou komt oh, er een mededeling. Oh jee. Ja. oh jee, oh jee. Het is morgen 1 november. Ja, dus? ja. ja. Een nieuwe hand. Ja. <laughs> Jemig, was dat een mededeling? Oh. Nee, maar ik wil okay. vooruitlopen in mijn gesprek of jij dus verlangt naar uh, de feestdagen, de, de decembermaand, uh, de, alles wat er een beetje omheen hangt. Kerst heb je niet zoveel mee, geloof ik, hè? Nou, uh, het, het gekke is, ik heb mijn hele leven inderdaad nooit, ik, het kerstfeest heb ik altijd afschuwelijk gevonden, Het ja. feest van Kitsch. Wat ja. ik wel heel leuk vind, is die buitenverlichting allemaal. Ja, ja. Dat heb ik ook vorig jaar, heb ik me daar afgrijzelijk in laten gaan. Hey, en, en al die, kerst, die kerstmarkt allemaal, die kerstmarkt, hè? Die kerstmarkten. Nou, dat vind ik geen dan. Hè? Nee, zeg... dat is allemaal troep, man. Ja, nee, maar ik dat denk, bedoel ik, ik niet om te kopen, nu... maar om overheen te lopen. Nee, is man, wat is dat vaak moet ik Wat moet ik dan nou? Ja, ja, je, hoeft, je hoeft niet. Vieze warme wijn. <lacht> Bluwijn. Oh. Ah, maar dat hoort warm te zijn. Eh, ja, is toch niet lekker? Een lekker koud wijntje. Nee, maar ik kijk nu, hè, want ik zei tegen Lea van de week... Weet je, dat nou het wat donkerder wordt... heb ik gewoon zin om al die kerstverlichting weer op te hangen. Oké. Okay. Vond ik zo gezellig? Dus voor het eerst, hoor. Dan kunnen we uitkijken. Ja, nou, dat, ja, en dat Sint kan. En Sint-Nicolaas, dat vind ik nou... weet je, dat, dat, dat had ik elk jaar. Dan had ik een beetje de kriebels, het Sinterklaasfeest. Maar ik vind het zo de gein eraf gehaald... door al die discussies eromheen. Ik, ik weet het niet. Ik, ik vind het steeds lastiger worden. En ik, de, de echte leukigheid vind ik er een beetje afgaan. Ja, wat ik het frappante vind, dat het de media zijn... Ja. Uh, die eigenlijk ervoor zorgen dat het naar de, naar de knoppen gaat. Want, uh, ja, uh, en nou, dan denk ik. Ja, maar ze denken niet na. Hè? Want weet je, en dat, dat zag ik laatst. Wat, wat dat betreft zijn we het helemaal met elkaar eens. Uh, zag ik dat jij dat ook zeer terecht opmerkte. Kijk, op televisie maakt het allemaal misschien nog niet eens zoveel uit. Het zijn acteurs. En kinderen gaan wel mee in dat verhaal. Dat kan hun weinig schelen. Maar hoe zit dat in de kleinere gemeentes? Ja, en met, Want, met de, met de ome Bert die meeloopt. Ze worden, ja, precies. Iedereen wordt herkend. Dan is toch de hele magie van het feest weg? Ja, is ook zo. Dat, dat is toch. En ik bedoel, wat maken mensen zich druk? Die hele Piet-figuur was al enorm aan het evolueren. Ja. Die was al heel erg aan het veranderen. Die was al heel erg af aan het gaan van dat standaard gebeuren... waar de mensen zich zo druk om maken die er tegen zijn. Die bestaat al bijna niet eens meer. Ik ga uit protest, Dolly. <laughs> Ik zie het. Nee, je gaat het niet doen. Hij gaat het doen. Ja hoor. Wat dory, We bidden voor een zwart kerstfeest. Dreaming of a Christmas Just like the ones I used to know Well the tree tops glisten Children listen, at in Nog gezellig, Dolly. <laughs> Je bent <niet> goed, joh. <laughs> ik, heb er, ik heb er ook de ballen besteld van goed. eigenlijk. <laughs> Wel een piek ik dit hè? <laughs> Ja, ja. No says you worshipbird Denk jij trouwens, Dolly, dat we ja. nog een beetje uh, uh, winterweer krijgen? Dat we dit jaar nou eens een keer een, een pak sneeuw liggen met de kerst? Ja, ik, ik zie ik er een beetje uit te spellen, boer? Ik weet het niet. Nee. <lacht> ik heb geen idee, wat denk jij? Nou, jij hebt altijd zo'n vooruitziende blik, vind ik. Ik? Ja, dat je zegt van, nou <lacht> ja, ik, morgen hagel over, morgen, morgen wind kan ja, ik, ik, ik, ik wil wel voor je gaan kijken van de week, maar dan moet ik even die lange blauwe jurk aan trekken. Lange blauwe jurk? Ja, dan krijg, ik weer, dan krijg ik weer helderziende momenten. Oké, okay, oh. Want dat He? heb je. Oh, dat zie je wel. Ja, ik wist het. Maar ja. het is wel zo dus. He? Nee, dat was. Hoe heet ze, zei uit Tiel. Hoe ja. heet ze ook weer? Jomanda met oh, die lange ja, ja. blauwe jurk. Dat ja, ja. Ik. ja. Ja, die zorgen het altijd voor storm wat dat betreft. Die. <laughs> In een glas water. In een glas water, ja. ja. Nee, want het past er ja. natuurlijk wel bij, hè, bij die dagen. Een beetje bij zo'n lekker pak sneeuw. zo. Als je dan niet meer hoeft te werken, een ja. ja. paar dagen voor kerst, dat je iedereen vrij hebt en zo, en mm -hmm. allemaal aan het winkelen zijn en mm -hmm. uh, de open haard aan het voorzien van, uh, van vers hout en zo, ja. en, en noem maar. Ja. Nou, ja, ja. En, en dan zo'n lekker pak sneeuw buiten. En ja. dat je ook nog eens op zo'n eerste kerstdag met z'n allen eventjes de natuur in kan gaan. ja. Ja, het en is dan, allemaal wel knus, hè? Het is ja. wel, ja, het is ja. Ro ook romantisch. Ik vind het romantisch. Vind jij ja, romantisch? maar jij, jij hebt een relatie. Wat ja. moet ik daar nou romantisch aan vinden? Ja, je kan, ro romantiek, dat hangt toch niet alleen maar af van relaties? Romantiek niet? is... Nee, joh, als jij een boek leest, heb je daar toch ook geen relatie mee. Ja. Een romantisch boek. ja. Oké, okay, oké. Okay. Nou, ik zet dan wel een romantische film op dit jaar. Oh, wat, uh, Dirty Dancing of zo, zeg Nee, uh, Nothing Hill. Nothing not Hill? Ja, oh, Nothing not not Hill. Ah, nee, uh, hè? Nee, Nothing Hill. Is toch ook, oh, is Met Hugh Grant en Julia Roberts. Oh, die film. Oh, die vind ik zo romantisch. Ja, ja, dat oh, die vind ik zo mooi. Ja, ik heb ik kippenvel van. Oh, ik vind hem zo leuk. Heb je ja. daar echt kippenvel van? Ja. Wat dan? Ja, heb weet je ik, weer nee, naar het volgende? Oh, nee. ik denk je gaat weer naar het volgende nummer. Uh, nou, ik ga wel naar het volgende nummer. Je gaat wel naar het volgende ja. wat gaan we doen? Don't bring me down. Ilo. Hey, leuk. Met hierna natuurlijk het regionale nieuws. Natuurlijk ILO, terwijl die Electric Light Orchestra. Het nieuws bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Ja, luisteraars. De laatste keer deze maand het uh, regio-nieuws van 31 oktober 2016. Een politieagent die op weg was naar zijn werk trof gisterochtend vroeg op de Brede Laan in Bloemendaal een levensgevaarlijke situatie aan. Onbekenden hadden al daar twee voetbaldoelen op de rijbaan gezet. Een van de doelen stond overdwars en nauwelijks zichtbaar op de rijbaan. Dat deze doelen in de duisternis en mist voor levensgevaarlijke situaties hadden kunnen zorgen behoeft geen verdere uitleg. De agent heeft de doelen van de rijbaan verwijderd.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 herkeuring moet worden aangeboden bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer. In Velse Zuid hield de politie in de nacht van zaterdag op zondag... omstreeks half één s'nachts een 23-jarige Haarlemmer aan op verdenking van inbraak. Een getuige belde het alarmnummer nadat deze een persoon in een woning had zien lopen... die aan het schijnen was met een zaklamp. Agenten hielden vervolgens de verdachte in de omgeving aan op de Amsterdamse weg, die voldeed aan het eerder opgegeven signalement. Ook kon de politie een schoenspoor in de woning veiligstellen voor nader onderzoek. De inbreker is aangehouden en meegenomen naar het politiebureau voor verhoor. Een dronken bestuurder heeft vrijdagavond een aanrijding veroorzaakt in Parkwijk... De 30-jarige man blies maar liefst 1085 UGL. En dat is bijna vijf keer te veel voor een ervaren bestuurder. De man is aangehouden en zijn rijbewijs is ingevorderd. Gelukkig zijn er geen gewonden gevallen. Naast een fors verbaal zal de verdachte ook worden aangemeld bij het CBR... voor een educatieve maatregel alcohol. De schade van de aanrijding zal gezien het alcoholgebruik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 omdat veel treinen langs of via Amsterdam rijden. U wordt geadviseerd voor vertrek even te checken op www.ns.nl uh, of er hinder gaat zijn op uw traject. Tot zover het regionale nieuws. Het weer in Zandvoort. Tja, het blijft droog vandaag. Dat is toch wel weer heel lekker. En uh, het blijft niet meer dan een, uh, bij niet meer dan een uh, zwakke uh, zuid-to-zuidoostenwind... Zuid gaat de temperatuur stijgen naar een graad of 14. Vanavond en de komende nacht hebben we een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Het blijft droog en bij een naar west draaiende en naar matig toenemende wind... Je was te vroeg. Ja, sorry Dolly. <laughs>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 de automobilisten, kijk uit voor de jeugd van schoolzout. Of je nou in een Cooper rijdt of in een Mercedes, alles weet er wat raad nee. mee. Schoolzaal en uh, Dolly, ik wist helemaal niet dat ja, jij zo'n harder rocker was. <laughs> oh ja, vind ik heerlijk. Echt waar? <laughs> ja. Ga je van naar die concerten toe? Ga je zo'n staande, staande... Hoe ze dat weer? Uh, Headbanger en zo? Um, nee, dat, dat is net een stap te ver. Hoewel ik het misschien wel zou hebben gewild toen ik jong was. Ja. Uh, nu zou ik dat, denk ik... Nou ja, misschien ook wel. Ik weet het niet. Want <laughs> ik, ja, ik, ik ben wel eens in het patronaat geweest. Nou, ja. daar was ook van dat soort muziek en daar geniet ik wel van hoor. Oké. Okay. Ja, ja, ja, ik kan er wel enorm van genieten. Ja, Maar ik, ik hou van alle muziek bijna. Een zeer brede smaak. Nou, dat gaan ja, we straks horen. Alleen een slager vind ik niet echt. Slager. Ja. Maar sommige slagers vind ik dan ook wel weer mooi. <coughs> slager zijn er ook niet voor de bakker. Nee, nee. Hey, luister maar. Ja. Waar gaan jouw uh, verscheidenheid in smaak gaan we waarschijnlijk terug horen bij het, uh, het tweede liedje van de Sidekick in twee uur, toch? Ja, ja, mag ik weer een verzoekje doen hè? Zo is dat. Ja, ja. We verklappen nog niks. Nee, nee, nee, ik weet het ook nog niet. Hè? <laughs> me samen. of weer een beetje kerst, hè? Aan de waterkant, als u het goed vindt. Loop met me mee.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 alles wat ik nodig heb, ben jij. Waterkant gezongen door Sven uh, Duif. en daarna de Beach Boys met I Can Hear Music. Nou, kon je ook uh, muziek uh, horen, Dolly? Of, uh... Ja, maar ik hoorde jou die waterkant roepen. Ik denk, oh, je gaat een ode brengen aan Eddie Christiani, want die wordt vandaag, geloof ik, begraven, hè? Ja, dat hebben we dan Maar ook. toen was het ineens was Sven. Ik denk, hé, hey, dus ja, we hebben hebt een andere stem ineens. <coughs> <laughs> uh, uh, uh, ja, maar wordt hij vandaag uh, begraven? Volgens mij wel, ja. Uh -huh. Oh, ja. Ja, ja, natuurlijk. Uh, de mooie Tenminste, ik, ik zag dat tv Noord-Holland meldde dat ze er aandacht aan zouden besteden vandaag in het nieuws. Nou ja, terecht het dus, was natuurlijk toch een uh, ja, icoon in de Nederlandse uh, muziek. Wat, wat heeft hè? die man allemaal niet een onvergetelijke liedjes uh, bij ons uh, gebracht? Achtergelaten. Ja, of ja, achtergelaten, ja, dat is een beter woord. Ja. Nou, dat, is, uh, ja, dat ben ik helemaal met je eens. We gaan al weer heel langzaam naar de klok van 1 uh, van uur. Dan komt het Het oh, ja, Niels weer voorbij. En we gaan ook nog een stukje cabaret uitzoeken. Cabaret, ja, ja. Ja, ja, ja. Heb je al wat gevonden? Nee, ik, ben, ik heb er nog niet over nagedacht. Ik dat heb ik de doe... week weer zo gelachen. Oh, vertel. Ja, ga ik je zo vertellen. Ga je zo... <laughs> Mogen de luisteraars niet weten. Oh, jawel. Ik, had, uh, ik kwam toevallig uh, uit bij uh, Herman Vinkers uh, met ja. uh, mannen en vrouwen. En dan denk ik, oh, hoe bedenkt die mannen toch allemaal? <laughs> en dan met zo... dat uitgestreken gezicht erbij. Was oh, is leuk? Hij is zo leuk. Oh, Hij is zo, zo leuk. Zo. Ja, moet je doen. u weet al wat u krijgt straks. Ja, Herman Vinkers met mannen en vrouwen. En Een hoop sympathie. No when you climb into your bed tonight and when you lock and bolt the door just think of those out in the cold and dark.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 Metallica en, en daarna uh, Steve Rolland en The Family Dog. Ik heb er een compilatie van gemaakt. Ik vind het een mooi nummer. Sympathy. Nou, we moeten meer sympathie brengen. Ja. Prachtig. Ja, ik heb elke keer met jou dan denk ik van: Oh, die had ik ook wel eens nummer van de Sidekick gewild. Als jij een nummer opzet. Is dat zo? Ja, goede nummers, man. Oh, nou, dankjewel. Ja, heerlijk om ik naar te luisteren. Ik doe mijn best. Ja. Inmiddels ook hier in de studio, uh, mijn goede vriend Orno Hulshoff. Misschien dat hij ons straks ook nog even uh, een voorspelling wil doen... over het weer in december. Want Orno heeft uh, gevoelige tenen. Hij, hij, gevoelt, hij, hij, hij voelt al kijk, twee hij... maanden van tevoren... voelt hij al of het gaat sneven met de kerst of... Witte tenen. Ja, witte tenen. <laughs> dat <laughs> bedoel ik. Uh, of, of het gaat sneeuwen of niet met de kerst. Dus dat is... Uh, ja, kijk, en dat moeten we natuurlijk hebben. We, we gaan, ik hoop, Dolly, ik, ja? heb, ik heb een conferen conference gevonden van uh, Herman Finkers. Ik hoop dat het er goed is. We gaan even luisteren. We gaan dus straks even, toch? Ja, ja, we gaan even, even... voorluisteren. Maar gaan we ja. eerst even nog genieten van uh, meneer Bruce Springsteen met The Wall. Weer een langzaam nummer, maar dat, ja, daar hou ik van. <laughs> Cigarettes and Bollabee. This poem that I wrote for you is black stone and these hard tears all I got left now of you I remember you in the Marine uniform Lafin, living at your Chabot party I read Robert McNamara, Sissy sorry. Your high boots and strap striped t-shirt I believe you looked so bad Yeah, you and your rock and roll band You were the best thing this shit town ever had Now the men will put you here eat with their families In rich dining halls An apology and forgiveness got no place here at all Hit the wall.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 On the ground, dog tags and wreaths of flowers With the ribbons, red is the blood Red as the blood you spill In the central highlands mud Limousines rush down Pennsylvania Avenue Rustling the leaves, as they fall Apology and forgiveness Got no place Yeah, at all Hate the one